Hier is een klomp met het NOS journaal. Op het Griekse eiland Rodos hebben duizenden toeristen niet in hun hotel kunnen slapen. De bosbranden komen steeds dichterbij, waardoor duizenden mensen geëvacueerd moesten worden. Tot gisteravond laat werden mensen met bussen naar een veilige plaats gebracht en ook worden schepen en kleinere boten ingezet om mensen vanaf de stranden op te pikken. De branden in de bergen van Rodos zijn moeilijk te bestrijden vanwege de hoge temperaturen en de harde wind. De Oekraïense havenstad Odessa is vannacht opnieuw bestookt met raketten. Die kwamen onder meer op huizen terecht. Er is iemand om het leven gekomen. Nog raakten 15 mensen gewond, onder wie drie kinderen. Op Twitter zijn beelden te zien vanuit de historische orthodoxe kathedraal die in brand staat. Woensdag ging al 60.000 ton graan verloren bij een luchtaanval. Het was een dag nadat Rusland de graandeal had opgezegd. Door die deal kon Oekraïne alsnog graan exporteren vanuit de havenstad Odessa. De Israëlische premier Netanyahu heeft afgelopen nacht een pacemaker gekregen. Vorige week werd hij ook al opgenomen in het ziekenhuis. En toen werd duidelijk dat hij een pacemaker nodig had. Volgens de artsen is het apparaat dat zijn hartslag moet reguleren met succes geplaatst. Ondertussen is er grote onrust in Israël. Gisteren gingen opnieuw honderdduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de regering van Netanyahu. Die wil het rechtssysteem hervormen. In Rotterdam zijn vannacht weer twee explosies geweest. Aan het begin van de nacht was er een ontploffing bij een winkel in de wijk Feyenoord. Na het eind van de nacht was het raak bij een woning in het westen van de stad. Volgens de politie raakte er niemand gewond. Sinds begin dit jaar zijn er vaker explosies in Rotterdam. Vaak heeft dat te maken met ruzies tussen drugsbendes. Het weer, veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Vanmiddag in het westen vaker droog en af en toe zon. Op andere plekken blijft het grijs en regenachtig. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Z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 Zuster, nee, zuster, denk aan de buren. Ja, zuster, nee, zuster, zijn hier de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Als jij ze de kling overjoeg We hadden gewoon weg geen klingen genoeg Weet je dat nog?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 Rijn, rijn, rijn S'avonds in de manen Schijn, schijn, schijn Met een lekker potje Vier, vier, vier Aan de zwier, zwier, zwier Of drie, vier, vier, vier Zo reis je met Een nieuwe wetsen schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juit, juit Kiesel is, is zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de Het eerst bij Keulen. Mijn tante walst over het dek als een jonge peulen. Oom nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zong kromme teut. Bootsplank was pisto's. Ligt je zaar? Welk gevaar? Riep op, ik word zomaar. Oeh, ja, z'n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn. Saar. zitten maar de bladen, schijn. schijn. Vier, vier, vier, aarde zwier, zwier, zwier, op rivier, vier, vier, zo reis je naar. liever met de schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, juit, juit is zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn,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 En de volgende plaat is Plum Plum Jenka Is een Nederlands gezongen versie van Trea Dops van het nummer Letkis. Een internationale Finse hit uit 1965. En met het nummer deed ze mee aan het Nationaal Songfestival van 1965 was dat. Het lied eindigt als derde. Achter inzendingen van Conny van der Bos Boswinnares met Het is genoeg. En Ronnie Tober met Geweldig. En u hoort hem nu. Trea Dops met de Plum Plum Jenka.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 The Wodka begreift my my Jai, I'm the one, give me the Wodka, Anushka, I'm the one, give me the Wodka, I'm the one, give me the dan I'm da, Zit mij op dran zo'n maring, die fles zit nog een hele boot. Hoe kun je het ooit bedenken? Mij te weigeren in te schenken heb je dan werkelijk geen gevoel. Geef mij de vodka, und laat ons allein De vodka begrijpt mij maar jij bent gemein. Geef mij de vodka, Anushka, want weigeren je mij dan ga ik naar die god die heeft nog meer dan.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 Elke week proberen we wel het nummer van deze man te draaien. En vanavond is het Doors met als ik wist dat je zou komen. Is Doors thuis? Al bij duurt meneer Korstein, kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden hoor. Ja, ja. Hallo Doors. hoe is het mee? Goed meneer Korstein, goed. Maar uh, wat vind ik dan nou jammer dat u zo veel was komt binnenzetten. Moet dat zo? Nou, kijk eens hier.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 Dan had ik de loop vooruit gelegd. Nou, ik geloof dat ik toch nog beter op kan stappen. Nee, nee, nee, nee, nee.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 You're <laughs> the De jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wintersfeerden, en het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 Je uit de bol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 ...van het paard... ...in de retergie... ...in de retergie... ...in de retergie... ...helemaal een flinkereen... ...wat een tijd, oh wat een tijd... Samen met Leen Jongewaard met In een Rijtuigje.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 leven is er en dood. Marihuana kan geen kwaad, beweren de heren doktoren. Een beetle die aan de hashies gaat, is heus nog niet verloren. Nee, het zal je kind maar wezen. Yeah, yeah, yeah, yeah.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 Oh yeah yeah yeah yeah all in yeah yeah yeah yeah all yeah yeah yeah yeah all yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah, yeah.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 Ja, dat was Truus Koopmans, dik door met hart van steen. En daarvoor hoorde u natuurlijk Piet Adel en Leen met dat zal je kind maar wezen.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 Achter twee konijnen met de trechter op de kop en dan de grote schoes aan die leger blazenij. Wanneer je spunt dan sneeuwt het op de Fontse afdij, Ik gerik een meisje mijn koperen een hand. Dan komen er twee moren met hun slepen in de hand, dan blaast er